Peter Fonda was de zoon van acteur Henry Fonda en de jongere broer van Jane Fonda. Hij werd 79 jaar. De schippers van de sloep en de speedboat die vandaag betrokken waren bij een aanvaring op de Nieuwe Maas zijn meegenomen voor verhoor. De politie wil achterhalen wat er precies misging. Bij het ongeluk kwam één persoon om het leven. Negen anderen konden op tijd gered worden. Volgens het AD was de bestuurder van de speedboat eerder ook al betrokken bij een aanvaring. Vanwege de botsing was de Nieuwe Maas een paar uur afgesloten voor scheepvaartverkeer. Oud-minister van Curaçao is veroordeeld tot 28 jaar cel. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor de moord op de populaire politicus Helmin Wiels. Die werd in 2013 op het strand in Willemstad doodgeschoten. Het OM had 30 jaar cel geëist tegen de oudminister. Waarschijnlijk was het motief voor de moord de bemoeienis van Wiels met de goksector op Curaçao in Sint-Maarten. Kort voor zijn dood beschuldigde hij de sector van belastingontduiking en zwendel en kondigde maatregelen aan. Het weer dan nog. Een bewolkte nacht met veel regen. Het koelt af tot rond de 16 graden. Morgenochtend begint ook regenachtig. Later klaart het aan de kust op, maar landinwaarts niet. Het wordt dan 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Pien, 7 jaar oud en ernstig ziek. Haar nierziekte beheerst haar leven. Maar vandaag heel even niet. Vandaag krijgt ze bezoek van de clowns.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 I heard you say I heard you say You're listening to my voice pumps up the volume